8 uur. Liselotte Thomasten met het NOS-journaal. In Frankrijk sluiten op dit moment in de grote steden... de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. In andere plaatsen gingen ze al om zes uur dicht. De eerste onofficiële uitslagen wijzen op een overwinning... voor de socialist François Hollande... de grootste tegenstrever van president Sarkozy. Marine Le Pen eindigde op de derde plaats. Deze uitslag zou betekenen dat Sarkozy en Hollande... het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde op 6 mei. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft hard uitgehaald naar Geert Wilders... en zijn keuze om te stoppen met de katshuisonderhandelingen. In het radioprogramma Bureau Buitenland van de VPRO... zei ze dat de PVV bezig is de waarheid geweld aan te doen. De PVV doet alsof Europa de veroorzaker is... voor de strenge bezuinigingsregels... maar Nederland heeft die regels zelf bepaald, zegt Kroes. Het is volgens haar een vervroegd verkiezingspraatje van de PVV... om te doen alsof de schuld in Brussel ligt. Volgens kroes zijn ook haar Europese collega's... buitengewoon geschokt en bezorgd over de mislukte onderhandelingen. België gaat extra controleren in de grensstreek... om drugshandel en toerisme tegen te gaan. Minister Milket is bang dat de verkoop zich naar België verplaatst... als koffieshops in Zuid-Nederland geen drugs meer mogen verkopen aan buitenlanders. Vanaf 1 mei mogen Belgen niet meer worden binnengelaten... in koffieshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg... Alleen Nederlandse ingezetenen mogen er nog drugs kopen. Milket vreest dat drugshandelaren net over de grens met België actief worden... of dat er meer drugskouriers worden ingezet. In de Eredivisie kan Ajax volgende week landskampioen worden. De club won vandaag thuis tegen Groningen met 2-0. Ajax kan over een week de 31ste landstitel binnenhalen... als de club uit tegen Twente wint... en Feyenoord en AZ de nummers 2 en 3 tegen elkaar gelijk spelen. Het weer vanavond en vannacht trekken de buien weg. Alleen in de kustgebieden nog kans op een bui. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. In het zuiden wat zon. Smiddags neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Radio 1 Journaal. Lucella Carasso. Goedenavond, Hollande en Sarkozy. Zij gaan door naar de tweede ronde. Een extra uitzending in verband met de eerste ronde... van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Tot half negen zijn we bij u. We gaan direct naar Parijs. Daar is onze correspondent Ron Linker. Ron, het is net na achter. De eerste prognoses zijn bekend. En ja. jij hebt de percentages. Vertel. Absoluut. Hollande heeft 29,3% van de stemmen gehaald bij deze eerste ronde. Sarkozy 26,0%. Dan Le Pen 18,2%. De linkse Mélenchon 11,1%. En Beirut de centrumkandidaat 9,1%. Opkomst is ongeveer 79%. Dat is een vrij goede score voor Frankrijk. Het record was 80, maar dit is 79. Maar bovenal is het natuurlijk een goede score voor François Hollande. We hebben beelden gezien van het feest dat bij zijn hoofdkantoor hier in Parijs is losgebarsten. We zagen mensen met vlaggen, mensen die juichen en die nu dus moeten wachten totdat hun kandidaat François Hollande het woord zal nemen. Ja, en de vraag is hoe lang juichen ze? Want 29,3 tegen 26,0. Ik bedoel, dat is een voorsprong, maar uh, is dat dan met twee vingers in de neus naar, uh, naar het presidentschap? Nee, nee, dat absoluut niet. Maar van tevoren was wel gezegd van dat dit het roze scenario was volgens François Hollande. Het droomscenario. Want hij kon nu dus zeggen dat hij de eerste ronde gewonnen heeft. En dat is in het verleden nog niet zo vaak voorgekomen dat een zittende president de eerste ronde verliest. François Mitterrand wilde herkozen worden won de eerste ronde. Jacques Chirac wilde herkozen worden, won de eerste ronde. En nu dus Nicolas Sarkozy wil ook herkozen worden, maar heeft dus nu de eerste ronde verloren. Dus wat we zullen te zien krijgen is de komende week nog een felle campagne. De komende 15 dagen zal dat echt gaan losbarsten, want ja, Sarkozy is er de man niet naar om zich zonder slag of stoot neer te leggen bij een nederlaag. Maar ja, hij moet ook de waarheid onder ogen zien, is dat hij toch een behoorlijke afstraffing heeft gehad. Zeker ook als je in oogschouw neemt de toch vrij hoge score voor Marine Le Pen en van het Front Nationaal. Uh, uiteraard moeten we de analyses afwachten van de mensen die uh, op haar gestemd hebben. Maar je mag ervan uitgaan dat een groot deel van haar kiezers... afkomstig zijn van Nicolas Sarkozy. Althans, hij is er niet in geslaagd om die mensen ervan te overtuigen. Om toch op hem te stemmen. En dan is natuurlijk de vraag, wat doen die mensen bij de tweede ronde? Want ik weet niet of we rekenen en praten bij jou heel gemakkelijk samengaat. Maar als je kijkt naar de links-rechtsverdeling van de stemmen... Wat, wat kan je daaruit afleiden voor de tweede ronde? Hoe de kansen liggen? Het is niet automatisch zo, Lucella, dat de stemmen die uh, bijvoorbeeld naar Van Le Pen zijn... nu automatisch overgaan naar Nicolas Sarkozy. Of dat de stemmen aan de linkerkant van uh, Mélenchon automatisch naar Hollande zullen gaan. Daar zullen die kandidaten wel iets voor moeten doen. Uh, maar er is uiteraard wel uh, onderzoek gedaan naar... stel voor dat u uw kandidaten niet haalt, op wie gaat u dan stemmen? En gebleken is dat uh, onder de aanhangers van Marine Le Pen... een groot deel toch ook heeft gezegd van... Nou, we gaan misschien wel stemmen op François Hollande. Omdat ze zo anti-establishment zijn, zo tegen het plusje in het Elysée dat ze het niet over hun hart zullen kunnen verkrijgen... om op Nicolas Sarkozy te stemmen in die tweede beslissende ronde op 6 mei. Want als we even kijken naar Marine Le Pen, 18,2 procent. Dat is een behoorlijk resultaat. B beter ook dan haar vader volgens mij bij de vorige verkiezingen. Ja, dat klopt. Ze heeft het heel goed gedaan. Terwijl de peilingen schommelden heen en weer. Opiniepeilers geven daar als verklaring voor dat het uiterst moeilijk is om te bepalen of mensen daadwerkelijk gaan stemmen op deze extreemrechtse kandidaat. Simpel gezegd, mensen liegen nog wel eens of vertellen niet wat hun intenties zijn. Aan de andere kant, je kunt zeggen dat Marine Le Pen erin geslaagd is om na haar vader. Uh, nadat haar vader afscheid nam van de partij, zij is erin geslaagd om van de partij toch weer een gevestigde orde te maken. Zij is erin geslaagd om uh, ervoor te zorgen dat na Jean-Marie Le Pen ook Marine Le Pen toch succes heeft met uh, deze hele hoge score van 18,2%. Ron, uh, straks wellicht dus uh, de toespraak van Hollande. Uh, hier te gast is ook Frankrijk-deskundige Niek Pas. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en doet onder meer onderzoek naar de hedendaagse Franse politiek. Goedenavond. Goedenavond. Kijkt u van deze uitslag op? Um... Het feit dat Hollande bovenaan staat uh, werd wel al voorspeld. Dus dat is op zich geen verrassing. Uh, verrassend is wel uh, de hoge score van Marine Le Pen. Uh, die het beter doet dan haar vader in 2002, hè, uh, die ruim een procent daarboven zit zelfs. Met 18,2 procent. Um, en uh, ja, het wordt een, een spannende tweede ronde, dat zeker. Want je kan niet zeggen: Frankrijk heeft heel erg links of heel erg rechts gestemd vandaag, volgens mij. Uh, nee, dat kun je niet zeggen. Uh, wel is het zo uh, dat uh, links, als je kijkt wat links nu heeft uh, gescoord, uh, als je dat bij elkaar optelt, is dat uh, nog niet zo hoog geweest uh, sinds uh, 1981. Ja, en, en Ron had het er net over dat het een zittend president uh, zelden overkomt dat hij tweede wordt, bij een poging in ieder geval de eerste ronde herkozen te worden. En u dacht zelfs dat dat helemaal nog nooit is gebeurd, hè? Nee, nee, dat is uniek, dat is nog nooit gebeurd. Hè. Dus, uh, dat is, dit is De Gaulle, Mitterrand, uh, Chirac, uh, zelfs Valéry Giscard d'Estaing 1981 niet overkomen. Dus dat is dan toch een enorme afgang eigenlijk voor Sarkozy, Want, dat, ook al werd het voorspeld. Ja, dat zal zeker een klap zijn voor hem. Ja, ja, toch, toch werd ook wel gezegd dat het verschil groter zou kunnen zijn. Uh, hij heeft nog wel een kans volgens u voor die tweede ronde, Sarkozy. Um, jawel, hij heeft nog wel een kans. Het zal niet makkelijk zijn. Het uh, is um, nou ja, dus de 18% van Marine Le Pen. Uh, hè, wat gaat daarmee gebeuren? En um, de, de 9% van uh, Bayrou. Um, maar het, ik denk dat het voor hem moeilijker zal zijn om uh, president te blijven dan dat het voor Hollande... Uh, moeilijker zal zijn om president te worden. Dus ik denk dat, uh, dat Sarkozy de, ja, de zwaarste dobber heeft de ja, komende en, weken. En, en als je nou naar de uitslag kijkt vanavond, is dit vooral een uitslag voor Hollande of eigenlijk eentje tegen Sarkozy? Um, nou, als je kijkt, het feit dat hij als tweede eindigt, is in de eerste plaats een stem tegen Sarkozy. Ja. En waar heeft hij het volgens u het meest laten liggen? Waarmee? Nou, ik denk dat er in Frankrijk, maar goed, dat hoorde misschien zo dadelijk ook nog wel uit de reacties van Frankrijk. Dat toch veel kiezers teleurgesteld zijn en niet alleen op links, maar het feit dat Marine Le Pen zo groot is uh, geworden, uh, dus ook veel kiezers op rechts. Uh, terwijl Sarkozy zien natuurlijk zich geprofileerd heeft de afgelopen jaren als een, nou ja, toch met een programma wat wat wat en uh, waar uh, waar rechts zich uh, de, de vingers, vingers bij zo aflikken. Aflikken, ja, zou je, om je dat bijna te, zeggen. Ja. Ja. ja en, en ook de laatste weken natuurlijk nog hè. Ja. heeft hij dat geprobeerd met het schengen verdrag ja. in Europa om immigranten tegen ja. te houden meer dan nu. Daar is hij dan niet helemaal in geslaagd? Nee, en hij, heeft zich, uh, hij is natuurlijk ook president geworden in 2007... met de belofte de president van de koopkrachten zullen worden. Nou, en natuurlijk, we uh, hebben het te maken met de crisis... maar uh, al dat soort uh, hervormingen en beloftes heeft hij niet waar kunnen maken. Hè? Dus het gaat op de moment niet zo heel goed met Frankrijk. Dus, en daar wordt hij ook op afgerekend. Ja, en hoe verklaart u het succes van Marine Le Pen? Wat, wat doet zij beter dan haar vader de vorige keer? De eerste keer deed de vader het goed. Dat wil zeggen, hij nam het toen... Op in de tweede ronde tegen Chirac, maar de vorige keer wat minder. Wat, wat heeft haar nu zo succesvol gemaakt? Um, in de eerste plaats die proteststem dus tegen Sarkozy. Ja. Omdat Le Pen deed het vijf jaar geleden. Zijn vader deed het slecht, omdat zijn electoraat in de eerste ronde werd leeggelepeld door, door Sarkozy. Dus dat ging allemaal naar Sarkozy toe. En hij eindigde toen op 10%. Um, ja. Dus een anti-Sarkozy stem. Uh, het, waarschijnlijk ook het effect Marine Le Pen. Uh, zij heeft toch voortdurend geprobeerd afstand te nemen van haar vader... waar het gaat om zijn rabiate uh, extremistische uh, uitspraken. Um, wat, wat dan niet minder uh, extreem rechts maakt. Maar zij, is een, ja, zij slaagt er toch in om uh, het voor nationaal wat... Uh, uh, meer salonveeg te maken. Ja. Als we nou uh, eventjes kijken nu naar de eerste prognoses. Hè. Ik kan me herinneren, de verkiezingsnacht vorig jaar in Nederland... die werd uiteindelijk nog ontzettend spannend tussen VVD en, en PvdA. Is, is er nog een kans dat dat percentage van 29 tegen 26... dat dat nog wat dichter bij elkaar gaat kruipen straks? Ja, maar ik, ik zie niet dat... Uh, en dat zal het belangrijkste zijn, dat zou ik zien over Hollande heen... Uh, uh, dat, dat geloof ik niet. Nou, gedurende uh, de politieke campagne in Frankrijk de afgelopen weken. spraken wij geregeld met Nederlanders in Frankrijk. We hebben er nu twee van hen aan de lijn. Eén is Herman Mostermans, ondernemer in Bordeaux. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, hoe is die, uh, die eerste prognose bij u uh, gevallen? Nou, de eerste prognose is dus dat die anderen allemaal uitgeschakeld zijn. Dat er nu maar twee overblijven. Ja. Uh, en dus niet uh, met, met, met, met Le Pen. Maar met Hollande en met uh, Sarkozy, uh, wat te verwachten was. Maar uh, de anderen zijn dus wel weg. Dus die die, die, diegenen die daarop gestemd hebben, daar gaat het nu om: waar gaan die wel op stemmen? In de volgende ronde. De, de, de mensen die op uh, minus, uh, de links gestemd hebben, die blijven links stemmen, dat is geen probleem. Maar uh, Le Pen, die heeft uiterst rechts. ...en uiterst links. En zij heeft uh, praktisch 20 procent. Uh, daar gaat gebeuren wat, wat... ...daar gaat de doorslag komen. Zeer waarschijnlijk. Ja, en wat, wat gaat... verwacht u daarvan? Wat hoort u om u heen uh, da daarover? Nou, wat, ik om me heen, wat ik hier om me heen hoor is... Uh, ...dat uh, Hollande de beste punten heeft op het ogenblik. Uh, heel veel mensen waren, wat net ook al gezegd is tegen Sarkozy, die heeft het allemaal alleen gedaan. Die heeft het tegenvallen gehad met, met die enorme crisis enzovoorts. Dus die heeft niet kunnen doen wat hij had willen doen. En uh, nou willen de mensen eigenlijk wel wat anders zien. Ja, dat, dat is het. En wat is dan het sterke punt van Hollande? Waar heeft hij uh, bijna nou, 30% die, is mee overtuigd? Die, die zich nooit uh, ergens diep ingestoken heeft. Die nooit ergens beslissingen genomen heeft. En uh, die daardoor nooit op zijn vingers is getikt... Wat hij heeft niks gedaan, alleen wat schuld gemaakt... Uh, wat de anderen ook gedaan hebben. En, uh, maar dan is het ook een gokje op Hollande. Dat is helemaal een gok. Het dus is zelfs een hele grote gok voor Frankrijk. En wij dreigen daardoor eventueel, als hij het niet goed in handen kan houden, dat we richting Griekenland gaan, hoor, met de, wat de economie betreft. Ja, en en ver verwacht u dat dat bij Sarkozy dan, dan beter zou gaan? Nou, dan heb je dus niet dat de, de, de kapitalen het land verlaten. Bijvoorbeeld in Griekenland heeft, men, heeft de, de, Grieken, de rijke Grieken hebben al hun geld in het Zwitserland neergezet. En u denkt zou dat de wel, Fransen dat ook gaan doen als Hollande aan de macht komt? Nou, dat, dat zou wel eens kunnen, want die gaat dus enorm de belasting verhogen... En uh, als u geen hele sterke controle daarop organiseert, dan uh, heeft die kans dat het precies hetzelfde gebeurt. Aan de andere kant, als je naar de afgelopen jaren kijkt, het was natuurlijk niet allemaal de schuld van uh, Sarkozy. Hè. Je hebt ook de wereldeconomie. Maar Frankrijk ja, maar dat, is ook niet dat, echt, dat, echt dat, vooruit gegaan onder Sarkozy. De, de, de, de gemiddelde Fransman houdt daar geen rekening mee. Die zegt: Zo "Is hij gedaan. Bovendien, en dat wordt ook door heel veel mensen gezegd, uh, hij is het een beetje alleen gedaan. Hij heeft heel weinig overgelaten aan zijn eerste minister. Hij heeft het allemaal zelf gecommandeerd. En de anderen, de ministers, die moesten doen wat hij zei. En werden eh, op hun kop getikt als het niet precies zo gebeurde. Dus dan heb je veel... Als je maar één man hebt die alle initiatieven neemt... dan ben je dus veel beperkter dan wanneer je een heleboel goede ministers hebt... die ook met allerlei dingen komen aandragen. En dat wordt hem eh, toch wel... Eh, Aangevreven. Eh, ja, ja, dat is... Het is eigenlijk gewoon ja. een probleem, in realiteit. Meneer Mostermans, dank voor ja. uw reactie uit Bordeaux. Wellicht dat we over twee weken bij u terugkomen, dank u wel. Ja, ik ben pas 50 jaar hier, dus ik nog een hele Nou goed, ja, nee, dat is prima. Dan willen we u over vijf jaar ook. Dank u ja. wel, meneer Mostermans. Een fijne dag En veel Goeie plezier avond. vanavond met de Franse tv en analyses. Uh, wij gaan naar Paul van der Wiel, die uh, woont normaal gesproken in Parijs. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, heeft u het idee dat dit nog een, een spannende tweede ronde gaat opleveren? Of is het, uh, is het kat in het bakkie ik, voor Hollande? Ja, ik denk dat het heel lastig wordt voor Sarkozy om hier nog winnend uh, uit te komen. En dat is vanavond wel bevestigd uh, eigenlijk. Omdat hij tweede is gearriveerd, ik denk dat het erg lastig voor hem wordt. Ja, dus voor... ik verwacht niet een grote verrassing nog eigenlijk... Nee, Want Sarkozy is natuurlijk wel een vechter, hè? Zou hij niet de komende twee weken alles uit de kast kunnen halen... Om, uh, om alsnog die kiezers van Le Pen bijvoorbeeld aan zijn kant te krijgen? Ja, dat zal hij zeker gaan proberen. Hij heeft nu eigenlijk niets meer te verliezen. Want als hij eerst hier was geëindigd, had hij dat wel gehad. En dan uh, had hij nog zeg maar, uh, een voorsprong gehad zeg maar, voor over twee weken. Maar dat heeft hij nu niet meer. En dat was al voorspeld, dit. Maar hij zal nu alles gaan inzetten om... Uh, om, om, om, ...om in de wereld uit te komen maar wat dat allemaal gaat zijn. Dat, uh, dat Magio zei, ik weet niet wat hij allemaal gaat doen, maar hij, hij heeft niks meer te verliezen. Dus van zijn kant zal de aanval komen, denk ik, op Hollande. En ik denk dat links en Hollande alleen maar wat verdedigend zich zullen opstellen eigenlijk. Want zal die aanval uh, op Hollande er zo ongeveer uit gaan zien... ...als we net met meneer Mostermans uh, bespraken, dat het een gok is met hem... Frankrijk te leiden, als hij Frankrijk leidt, omdat hij zo weinig ervaring heeft? Ja, dat zal hij zeker uit de kast gaan trekken, denk ik. Ja, dus en hij zal zeker het argument gaan gebruiken, uh, daaraan vastzittend, uh, laat ik zeggen, een schip wat op volle zee zit, met een crisis, moet niet van kapitein veranderen. Um, ja, de vraag is of dat zal werken. De, de, de anti sarkozy stemming in het land is heel erg sterk. Dus het is maar de vraag of dat werkt. Maar dat zal hij zeker gaan gebruiken, dat is een van de argumenten. En eh, bovendien zijn we natuurlijk die 20 een ongelooflijk hoge score eigenlijk, toch wel de grootste verrassing van vanavond, van Le Pen. Daar zal hij ook misschien eh, iets mee willen doen, inderdaad. Hij zal die, die kiezers wel willen, willen aantrekken. En hoe hij eh, dat gaat doen en of dat lukt, dat weet ik niet goed. Ik denk dat het heel lastig van zal worden, want... Die Le Pen-stemmers ziet niet zo direct overlopen eigenlijk. Uh, met name ook omdat Le Pen zo fel komt die Sarkozy-campagne ook heeft gevoerd. Ja, Paul van der Miel, uh, hartelijk dank voor deze eerste reactie. Ah. Wij, wij gaan eens even kijken. De eerste de toespraak, de toespraak de wordt de gehouden de door de linkse de kandidaat Mélenchon... en dat de gebeurt de vanuit Port Stalingrad in Parijs. We gaan even luisteren. Het is dus jullie, en niet ik, natuurlijk, die hebben deze beslissing... Want in de nous aurons we de nieuwe politique nouvelle, de enige die is vervolgd en die is née in deze élection. Niek Pas, wat uh, voor verliezer staat hier? Nou, wat ik zo hoor nu, heb ik het idee dat hij toch wat teleurgesteld is. En ik denk dat hij het vooral doelde op het feit dat uh, hij als uh, vierde schijnigde... en niet als derde, en dat uh, het gaat tussen... Uh, uh, zijn scoren uh, van Marine Le Pen eh uh, toch wel enorm is. Sans vous occuper des commentaires. Des impressions. Des petits jeux de pronostics auxquels j'invite à ce que personne ne s'abandonne. Et je le redis très clairement. À cette heure en conscience, il n'y a rien à négocier. Ja, nee. nou, hij probeert eigenlijk nog, uh, nog wat meer zijn punt te maken. En hij verwijt nu ook een beetje de opiniepost, die er volstrekt naast staat... Of wat betreft Marine Le Pen en uh, zijn score. Dus daar probeert hij zich nu een beetje uit te redden. Ja, en dan, dan zou ik kunnen meespelen wat Ron Linker zei... dat uh, veel kiezers op het volk Nationaal van tevoren eigenlijk niet zeggen... dat ze op haar gaan stemmen, ja, op Marine Le Pen. Dat, dat, absoluut, dat, dat is natuurlijk ja, sociaal toch wat, wat lastig om uh, daarvoor uit te komen. Dat ja. is vaak iets wat... Uh, ja. ja. Verwacht je nu dat de stemmers van Mélenchon dat die naar Hollande gaan... of is dat niet automatisch het geval? Nou, historisch gebeurt dat meestal wel een tweede ronde. Um, dus ik denk dat daar, uh, dat, dat minder moeilijk is, zal zijn dan, uh, dan Le Pen naar uh, Sarkozy. Ja. Ja, we zijn in afwachting uh, op de toespraak van François Hollande. Dat is natuurlijk het meest interessant. En, en Sarkozy, maar het niet duidelijk is of die gaat uh, reageren. Want Hollande is door naar de tweede ronde. Dat betekent dat hij het op zondag 6 mei over twee weken opneemt... tegen de huidige president, Sarkozy. Hollande staat bekend als Monsieur Normal, de normale kandidaat. Een tik je, saai zelfs. Des te opvallende natuurlijk dat juist een rapper zijn campagnemuziek heeft geschreven. Je prend act avec fierté. En avec responsabilité. Met 55% van de stemmen werd François Hollande de officiële presidentskandidaat van de Parti Socialist. Me la majorité large que sollicité. Hollande groeide op in Rouen en verhuisde later naar Nailly, een rijke voorstad van Parijs. De man die de eerste socialistische president wil worden sinds François Mitterrand, heeft nauwelijks bestuurlijke ervaring. Het enige waar hij op kan terugvallen is zijn burgemeesterschap van het stadje Tulle. Hem wacht een zware tijd in de strijd tegen Nicolas Sarkozy, zo realiseert hij zich. Ik moet aan de hoge verwachtingen voldoen van de kiezers die klaar zijn met het beleid van Sarkozy, al dus Hollande. Ondertussen komt Hollande met typisch socialistische maatregelen waarmee hij kiezers op links wil overtuigen. Zo wil hij de belasting voor topinkomens in Frankrijk verhogen. Hollande was lange tijd een outsider in de race voor presidentskandidaat... binnen de Partie Socialist. Tot mei 2011 ging iedereen ervan uit... dat Dominique strauss kahn het zou opnemen tegen de huidige president. Toen DSK werd gearresteerd voor de verkrachting van een kamermeisje in New York... trok hij zich terug uit de race. De rustige, stille en iets wat saaie Hollande kwam toen in beeld... Hij mag dan Lom Tranquille worden genoemd. Vertrouwen in zichzelf, dat heeft hij wel. De president van morgen, zo ziet hij zichzelf. Maar dan moet hij in de tweede ronde eerst nog even van Sarkozy winnen. Een portret van Hollande. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Ron, jij was aan het multitasken. Je bent even bij de tv geweest. Je bent weer terug bij ons. Ja. Het uh, ging net over het vertrouwen van Hollande, dat hij dat wel heeft. Dat, dat vertrouwen zal natuurlijk wel groeien na vanavond. Precies, precies. En uh, we zitten hier ook te kijken naar uh, de speech van bijvoorbeeld die andere kandidaat naast uh, François Hollande aan de linkerkant. Dat is Jean-Luc Mélenchon. Ja, daar hebben we hebben net ja. een stukje van laten horen, ja. Oké, okay, precies. Nou, dan weten jullie ook dat hij heeft gezegd dat ze hun punt hebben gemaakt en dat duidelijk is dat één ding moet gebeuren en dat is op 6 mei Fr uh, Nicolas Sarkozy verslaan als president. Dat is duidelijk. Uh, het lijkt dus te gaan naar een, een verkapt stemadvies uh, van Jean-Luc Mélenchon in die kant, die kant op. Uh, uh, François Hollande uh, zal dit beschouwen als echt een Hele grote opsteken, zeker omdat het een afgetekende voorsprong is geweest. He, lange tijd in de peilingen leek het erop alsof Nicolas Sarkozy aan het terugkomen was. Of hij misschien de eerste ronde ging winnen. Uh, dat gebeurt dus nu definitief niet. Uh, Nicolas Sarkozy heeft verloren. Ja, uh, 29,3 oh. tegen 26,0 voor Sarkozy. Hè? Dat was direct naar achter het beeld. Ver ja. Verwacht jij daar nou nog veranderingen in naarmate de, de stemmen geteld worden? Uh, ja, marginale verschillen kunnen er altijd komen, ongeveer tussen uh, 1 en 2, s'nachts komt de definitieve uitslag. Uh, maar wat er is gebeurd is dat we de afgelopen uren eerst exit polls hebben ge gezien. Dus dat zijn interviews met mensen die gestemd hebben. Vervolgens kwamen er dus prognoses op basis van werkelijke uitslagen. Dat zijn de getallen die wij hebben genoemd, dus 29,3 26,0. Daar zal denk ik niet zo heel veel meer in veranderen, deze verhoudingen blijven. Zeg, en, uh, we hadden het net hier uh, in de studio erover hoe uh, Sarkozy tegen uh, Hollande campagne zou gaan voeren. Ja. En daar was een beetje het beeld dat hij weg zou worden gezet als iemand die niet goed kan besturen. Dat, die kant zal het zeker opgaan. Aan de andere kant uh, heel belangrijk wordt bijvoorbeeld het debat op 2 mei op televisie. Sarkozy had aanvankelijk gevraagd om twee debatten. Dus kennelijk heeft hij de indruk dat hij in het debat sterker is dan François Hollande. Hollande heeft dat beleefd geweigerd en gezegd van dat doen we eigenlijk nooit in Frankrijk. Dus ook deze keer niet. Van belang blijft voor Nicolas Sarkozy. Kan iedereen slagen om een deel van die kiezers van Marine Le Pen overtuigen om toch op hem te gaan gaan stemmen. En ja, wat je hebt gezien de afgelopen jaren is verkiezingsbeloftes die in de ogen van veel kiezers gebroken zijn. Uh, hij zou uh, zorgen voor werkgelegenheid. De werkloosheid terugdringen is niet gebeurd. Sterker nog, 350.000 banen zijn verloren gegaan. Uh, het heeft ook te maken met zijn regeerstijl. De bling-bling-president, alles uh, wat er maar mee te maken had, dat breekt hem nu op. En het zal voor hem moeilijk worden om de komende 15 dagen uh, die score terug te brengen. Aan de andere kant, ja, we kennen hem als een vechtersbaas. Een bijtertje, iemand die zeker niet zo snel zal opgeven. Ja, want het, het Franse volk snakte destijds naar het nieuw gezicht in de politiek. Uh, ja. Zoals je zegt, er is veel kritiek op hem. Maar, Ron, uh, dat weerhield Sarkozy er niet van om voor die tweede termijn te gaan. Nee, klopt. Dan... Mes chers compatriotes. Nicolas Sarkozy wil president van Frankrijk blijven. En dat maakte hij op 15 februari bekend in het Franse achttuurjournaal. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Zijn populariteit is flink gedaald. De meerderheid van de Fransen heeft genoeg van hem. Maar campagnevoeren zit hem in het bloed. En dus liet hij speciaal campagnemuziek componeren. En vroeg hij de componist om heroïsche en dramatische melodieën. Inhoudelijk kiest Sarkozy tijdens de campagne voor een harde lijn tegen immigranten. Zo is er volgens hem in Frankrijk geen plaats voor de burka. In de Republiek, cher Jean-François, er pas geen plaats voor de burka. De campagne werd onderbroken na terroristische aanslagen in Toulouse en omgeving. Een jonge moslim van Algerijnse afkomst schoot zeven mensen dood. Nicolas Sarkozy stapte uit zijn campagne rol en was weer even de president van alle Fransen. Zijn soldaten zijn nos soldats. Ses enfants sont nos enfants. Na een periode van rouw gaat de campagne verder en begint Sarkozy weer te stijgen in de opiniepeilingen. <applaus> C'est ici, Place de la Concorde. Vive la République et vive la France. Maar Ron, ik snoerde jou net de mond, sorry hiermee. Uh, als we nou even kijken naar Sarkozy, hè, de komende weken. Hij had natuurlijk de afgelopen tijd evenveel recht op, op uitzending, op media-aandacht als de andere kandidaten. Gaat het nu all over de place Sarkozy worden? Uh, nou nee, het wordt één tegen één, hè? dus 50-50. Die campagne die overigens pas begint op vrijdag, uh, tot die tijd is er een, een soort uh, pauze. Maar ja, ik, ik, geloof niet, ik geloof niet dat de, de kandidaten niet allebei toch uh, allerlei bijeenkomsten zullen organiseren. Maar vanaf vrijdag zijn ze weer gehouden aan die 50-50, dat iedere kandidaat 50% van de zendtijd krijgt. Ik heb even een snelle optelsom gemaakt van de scores zoals wij die hier hadden binnengekregen. Als je kijkt naar de links rechtsverhouding dan zie je dat Hollande en Mélenchon samen iets meer dan 40% scoren. En dat Sarkozy en Le Pen aan de andere kant eh, 44% scoren. Dus dat geeft een beetje aan dat, dat er nog ruimte is voor Sarkozy. Maar ja, dan zal hij wel echt een heel groot deel van die kiezers van Le Pen in zijn kamp moeten krijgen. Ja. En ja, gaat hem dat nog lukken? Dat is de grote vraag. Hè? En Nick Pas, hier uh, te gast. Uh, wat verwacht jij? 44% 40%? Ja, maar dan moet je ook bijtellen voor uh, Hollande, uh, de groene... en de twee kleine splinteren ja. trotskisten. Uh, en dan, dan kom je ongeveer half Precies, half uit. Ja. Dus dat wordt een razendspannende ja. uh, 6 mei. En uh, Nick Pas, uh, wat zal het wapen van Sarkozy tegen Hollande kunnen zijn? Denkt u? We hebben wel een aantal genoemd. Wat denkt u dat het wapen zal zijn? Nou, is dus hem wegzetten als iemand dus die geen ervaring heeft. Die uh, Frankrijk bankroet, uh, zal, uh, naar het bankroet uh, zal leiden. En die ervoor zal zorgen dat de druk van de financiële markten nog groter wordt. En Hollande omgekeerd zal zeggen Sarkozy. Met jou is het economisch alleen maar slechter gegaan in Frankrijk. Ja, dus dat kan uh, Hollande pareren. En uh, bovendien, hij weet natuurlijk heel goed uh, dat uh, dat ook een vorm van stereotype is die, uh, die niet waar is. Hij mag saaiig zijn, maar hij is zeker geen uh, nobody. Dat, dat is veel te makkelijk om te, ja. te zeggen. Ja, Ron, uh, wij zaten te wachten net op een speech van Hollande. We kijken even wat er gebeurt op de Franse televisie. Maar hij heeft nog steeds niet gesproken. Hè? Is hij dan nog niet helemaal zeker van, van zijn percentage, denk je? Ik denk dat dat te maken heeft met gewoon de voorbereidingen voor wat hij moet gaan. Zeggen, hij zal ook de binnenkomende uitslagen bekijken. Dus er zijn tegenstrijdige berichten over de exacte percentages. Dat zal hij nog willen afwachten. Uh, ...maar op enig moment moet hij tevoorschijn komen. Net als overigens zijn rivaal Nicolas Sarkozy. En dat zal ongetwijfeld gebeuren met die muziek die jullie daar straks al lieten horen. Hè. Dat is toch muziek zoals die hier iemand omschreef als... ...ja, het lijkt wel alsof Darth Vader opkomt. Het is <laughs> hele angstaanjagende muziek. Uh, het is uh, zoals tegenstanders van hem zeggen... ...hij speelt daarmee al in op angstgevoelens bij, uh, bij de bevolking. En dat is ook wel een beetje wat mensen hier verwachten... ...dat hij in de tweede ronde in zal spelen op angst. Angst voor immigranten, angst voor economische malaise angst voor Brussel. Ja, want je had het over wat tegenstrijdige uh, laatste gegevens. Hè? Ik, ik, ik vroeg je al eerder, maar is er een kans als je die laatste gegevens ziet... dat ze iets dichter naar elkaar toe kruipen, Hollande en Sarkozy? Daar lijkt het wel op, uh, Lucella. Het is een beetje moeilijk om uh, tegelijkertijd te praten... en Begrijp te kijken ik. wat er op de websites binnenkomt. Maar het lijkt erop dat het inderdaad iets dichterbij komt. Uh, Nicolas Sarkozy op 27 procent... En François Hollande op 28,8 procent is wat uh, Liberation meldt. Dus dat gat lijkt toch iets kleiner te worden. Hè? De komende uren zijn wat dat betreft interessant. In ieder geval Hollande 1, Sarkozy 2. Vanavond spannend. Over twee weken wordt het helemaal spannend. Ron Linker, dank, Niek Pass ook dank. En wij spreken de komende weken ongetwijfeld nog vaker over dit uh, Franse spektakel. Want dat is het toch wel. Wij wensen u een avond.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 We lijden aan muziekvergetelheid, vindt onze gast van vanavond. En hij pleit dan ook voor een herwaardering van muziek. Dat klinkt misschien vreemd, want muziek lijkt tegenwoordig juist overal aanwezig. In café, winkel en pompstation probeerde maar eens aan te ontkomen. Maar, zegt filosoof Huub Zwart, intussen zijn we wel vergeten hoe muziek... een manier is om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen. DNA, het universum, de psyche, zelfs de politiek. Alles wordt een stuk helderder als je het maar op muziek zet. Filosoof Huub Zwart, hartelijk welkom. Verbonden aan de Radboud Universiteit. Een nieuw boekopkomst, Partituren van het Zijn wordt de titel. Ja. Laten we, laten we even teruggrijpen naar wat er net gebeurde in het Radio 1-journaal. Toen ging het even over die campagne muziek van, van Nicolas Sarkozy. Laten we even luisteren. En toen werd gezegd, ja, dit is muziek die, die de mensen angst moet inboezemen. Maar je kan er ook wel veel meer over zeggen. Wat zou uw eerste analyse zijn? Nou, het is in ieder geval een fragment dat laat zien wat muziek doet. Het brengt ons in een bepaalde stemming. En dat is uiteraard ook de bedoeling. En, uh, die stemming angst, is strijdbaar, zou ik ja, zeggen. Strijdbaar, angst, je, er klinken allerlei zaken. In In ieder geval, er gaat iets gebeuren. Er is iets op komst, een verandering. En... Uh, uh, het gaat ergens om, hè? dat is heel uh, het is bijna filmmuziek inderdaad. Hè? Het gaat ergens om, het wordt belangrijk. En als je in een stemming zou willen zijn door muziek... dan zou je toch elke dag wel in zo'n Sarkozy-stemming willen zijn... met die muziek in je hoofd dat je denkt dat je zo naar je werk gaat. Van, oh, ik ga er tegenaan ja. vandaag. Ja, alleen uh, op een gegeven moment uh, verdwijnt het effect uh, waarschijnlijk. Hè? Als je, dus je elke dag zo binnenkomt. Misschien is dat ook wel wat er mis is gegaan met Sarkozy dan uiteindelijk. Ja. Als, als uw eigen gemoedstoestand in muziek omgeschreven zou moeten worden nu... Uh, wat, wat zou u dan kiezen? Nou, ik heb toevallig uh, vanmiddag uh, wat op de piano zitten spelen... De Siegfried idylle is, is mooie achtergrondmuziek bij een recente film. Dangerous Method met Freud en Jung. Ik proberen dat een beetje uh, na te spelen. en uh, uh, Dat blijft lang hangen, die stemming. Wagner, hè? Dat is, ja, dat is maar echt, het is wel uh... heel anders dan dit. Het is een hele rustige, kalme achtergrondmuziek. Wagner ja. was ook hetgene u eigenlijk op het pad bracht van... ja, we hebben nu wel overal muziek, overal horen we muziek... maar we zijn iets wezenlijks vergeten... wat, wat mensen in eerdere tijden zich veel meer beseften. Dat, dat muziek meer is dan alleen iets om op te dansen, om mee te fluiten of als achtergrond bij het winkelen? Ja, ja twee lijnen. Enerzijds, inderdaad, hè, wat we net ook hoorden, de, bijna de politieke rol van muziek. Muziek brengt ons in een bepaalde stemming. Bij Frankrijk denk je al snel aan de Marseillaise, van de internationale, wat ook een Frans lied is. Maar eh, muziek wordt ook al 25 eeuwen gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Hè, vanuit de gedachte door eh, muziek, hè, door muziek te gebruiken kun je als het ware de natuur, de wereld beter begrijpen. Kunnen we ook onszelf beter begrijpen. Laten we meteen luisteren naar Liebes Toot uit de opera Tristan en Isolde. En dan kunnen we daarna praten over hoe dat dan werkt, de wereld begrijpen door MUZIEK mm -hmm. De opera Tristan en Isolde van, van Wagner. D dit is voor u het. Dit is, dit is uw favoriete muziek. Maar, maar dat is niet het thema. Het thema is dat, dat muziek iets is waarmee je het universum kunt begrijpen en jezelf. Hoe werkt dat? Nou, in dit geval, uh, liebstoord is het slot uh, van uh, de opera. Uh, dus de derde bedrijf gaat eigenlijk over het sterven. Uh, uh, de hele opera gaat over liefde, maar het derde bedrijf gaat over doodgaan. Uh, Tristan is uh, zwaar gewond. Uh, leidt aan uh, bloedvergiftiging en bloedverlies. En hij sterft vrij ontluisterend, vrij, ontluisterend, vrij pijnlijk. Hij wacht op Bizolde, want hij wil hem met haar mee de nacht in. Uh, hij probeert haar mee te lokken de dood in. Maar ze komt maar niet tot op het allerlaatst. Als het eigenlijk te laat is, komt ze alsnog. En uh, wat dit, deze muziek vertolkt, wat deze muziek hoorbaar maakt en laat zien... is het, eigenlijk is het een soort... Uh, hij eilt, hè? dus hij komt niet echt, volgens mij althans... Het uh, is een soort uh, laatste ervaring van iemand die de dood ingaat... en een soort hallucinatie heeft. Hij eilt En hij, het belangrijkste moment uit zijn leven ervaart hij nog één keer... heel akoestisch, heel muzikaal... om ook zich te verzoenen met zijn sterven. Dan kan hij dus ook dit uh, de ondermaanse verlaten. Muziek is, is, is een lijn naar de ziel, zeggen mensen weleens. Wij reageren, dat zal iets evolutionair zijn of zo, heel direct op, op geluid. Ja. Als je een knal hoort, dan schrik je ook veel meer ja. dan, dan een flits. Dat is wel eens onderzocht. Ja. En, en daarom kan muziek ons ook raken en onze gevoelens uh, verbeelden. Ja. En, en dat is dan vervolgens weer ook handig... Als je, als je anderen tot iets wilt motiveren, zoals Nicolas Sarkozy net, net deed. Ja. In het boek staat, dat vond ik een mooie metafoor. De metafoor van uh, Apollo aan de ene zijde en Dionysus aan de andere zijde... in de Griekse mythologie. Dionysus, de, de god van de wijn, de drank, het feest en, en de vrouwen. En aan de andere kant Apollo van, ja. van de orde, de netheid, de rust en de regelmaat... en, ja. en al die andere dingen die we weleens vergeten. Ja. En dat is ook een muzikale mythe. Ja. Hoe zit dat? Nou, er zijn eigenlijk twee posities in die mythe. Je zou kunnen zeggen, Plato, die zegt van uh, in een ideale staat, er is alles in harmonie en in balans. Dat geldt voor het individu, maar ook voor het collectief. Dat wil zeggen, muziek is heel belangrijk om mensen als het ware in de goede stemming te houden. En uh, die Dionysische muziek, die moet je uitbannen. Uh, zijn grote rivale. Want die Dionistische muziek, dat is dan uh, op, de, op de fluit. En als dat wordt gespeeld, ja. wordt, wordt iedereen gek. Iedereen wil dansen. Ja. Iedereen ja. wil uh, ja, dus de, wil Roes, de bedrijven. Uh, uh, wil dronken ja. worden. Ja, ja, precies, dus later zegt dat moet je, ja. moet je uitbannen. Nee, de wachters, die hebben vooral een akoestische taak. De wachters die leiding geven aan de staat. Die moeten zorgen dat de muziek goed is. De muziek in balans is dat uh, nou, mensen op hun plek blijven en mensen, als het ware, evenwichtig blijven. En die Nisische die, die, die, die muziek die bedreigt dat, die ondermijnt dat. Terwijl hè, dus, hij ageerde daarmee ook heel sterk tegen de tragedie, de Griekse tragedie die juist uh, een andere filosofie had. Namelijk dat Dionysus, dat moet je toelaten. Je moet als het ware een soort synthese tot stand brengen... tussen die twee muziekstijlen, die twee muziekvormen. Tussen Apollo, de, de strenge is, muziek die wel mooi ja. in elkaar zit... maar niet ja. echt verspannend is. En Dionysus, ja. de ontsporende muziek. Ja, ja, en de enige manier om uh, uh, uh, zeg maar het bestaan te doorgronden... het leven te begrijpen is die twee genres, als het ware, die twee stemmingen bij elkaar brengen... in één uh, totaal kunstwerk, de Griekse tragedie. Het lijkt ook wel een, een, een goede moraal in het leven... dat als je Apollo en ja. Dionysus in balans hebt... af en toe ja. feest en af en toe orde. Ja, precies. Moet je het verdringen, hè, het bedreigende... of moet je het toelaten, maar dan zodanig dat het in balans gehouden wordt... in bedwang gehouden wordt door die apollinische tegenhanger. En, uh, balans, ja, er wordt ook wel vaak het woord harmonie gebruikt... en dan zit je meteen in de muziek. Ja, dus, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen... de god van de harmonie is Apollo. Hè, dus Dat is de Apollinische harmonie. Maar pure harmonie uh, wordt al snel wat saai. Dus we willen muziek ook het bestaan vertolken... en de ervaring. Dan moeten ook dissonanten klinken. Dan moet ook de roes uh, een stem krijgen. En uh, vandaar uh, dat de opera precies probeert, wat de Griekse tragedie ook wilde... die twee, als het ware, in strijd met elkaar brengen... met elkaar in dialoog brengen... allebei, als het ware, hun rol laten spelen. De Internationale, u noemde hem al. Ik krijg meteen... Uh... Zin om van de stoel op te springen in een of andere houding. Al ja. weet ik niet meer precies welke houding. Ja, dit is een hele militaire versie van het internationale. Uh, ik geloof dat dit de Chinese versie ah. is. Ja, dat doet niet echt Chinees aan natuurlijk. Ik zou eerder al Russisch hebben gewokt, maar uh, Ik moet zelf bij de internationale heel sterk denken. Ik was een keer, uh, anekdote als het mag, uh, op een congres in Tübingen. En toen zaten we s'avonds laat in de bierkelder... En toen dachten we, wat voor muziek kunnen we... wat voor lied kunnen we nou eens aanheffen? In een, uh, iedereen in zijn eigen taal. Want toen kwamen we uit op de internationale. Die zongen we in die kelder. Dat was een enorm uh, galmend geluid. was veel zou ook zeggen... dan deze statige staatsversie. Uh, en uh, ja, dat hakte er enorm in. Hè. Je, je voelde hoe die, uh, al die talen hun eigen accent legden. Maar je werd ook als het ware gemobiliseerd. Hè. Dat, dus in een ideaal, uh, nou, een werkelijkheid. Want, mm. want dat was het communisme... Wordt verbeeld door muziek. Wordt niet ja, alleen vertolkt, verbeeld... zou ik zeggen. Vertolkt, vertolkt zelfs. Vertolkt, ja? Want verbeeld is natuurlijk het visuele. Maar ik zou eerder zeggen, vertolkt. Hè? Het brengt je in de stemming, het vertolkt je stemming. En uh, dat doet muziek. Hè? Muziek uh, laat horen wat in ons omgaat, in ons gemoed. Maar heeft ook een enorme impact op ons. En muziek kan, uh, kan mensen veranderen, kan mensen in beweging brengen, vervoeren. Lou Reed dan maar, Berlin. Dit is uh, het nummer Berlin van, van Lou Reed. Mm -hmm. En de, de val van de muur is ook in, in muziek uh, mm -hmm. te beschrijven. Die geschiedenis zou je helemaal aan de hand van, van verschillende liederen kunnen ja. beschrijven. Ja, iets in dit nummer van Lou Reed klinkt een beetje door het Berlijn van de jaren 20, in termen van muzikale stijl, vind ik. Heeft hij mooi getroffen. Maar tegelijkertijd heeft hij het over die muur, want uh, dat is het grote verschil met Berlijn uit de jaren 20, Die muur staat er. En daar zingt hij over. Dat is het grote contrast. Alleen die muur is gevallen en daar heeft, althans daar hebben veel sociologen ook over geschreven en historici... daar heeft muziek een belangrijke rol in gespeeld. Dus uh, men zegt wel, die muur is net als de muur van Jericho. Die is door de moderne muziek, de westerse muziek als het ware, Want die, was, gespoeld. die was gewoon via Radio Free Europe te ontvangen in het oosten. En, en de jeugd die werd daar, zoals, zoals de, de, de communisten al vreesten, door gecorrumpeerd. Ja, je kunt muziek dus niet tegenhouden. Hè? De muziek uh, laat zich door een muur niet tegenhouden. Dat uh, spoelt als het ware als vloeistof. Spoelt uh, Oost-Europa en Oost-Duitsland in, Oost-Berlijn in, Oost in. En in 1990, toen was die vuur, muur gevallen... en toen werd het ook gevierd met een, een groot concert. Ja, The Wall... The Pink wall. Floyd. Pink Floyd. Was Daar, erbij, ik was erbij ja, als, als uh, 16-jarige. Nou, dat was eigenlijk helemaal ja. geen donder aan. Maar ja. het was ontzettend historisch. Want iedereen ja. dacht dat de wereldvrede ja. was, uh, was ja. uitgebroken. Ja. Maar laten we een stap verder maken. Want we hebben nu... Uh, dit was nog wel te overzien. Dat, dat, ja. dat het menselijk leven, de, de emoties... Dat hoe je je leven moet leiden... Of de samenleving, dat het allemaal in muziek uh, te verbeelden is. Maar iets, iets anders. Dat is um, het DNA. Want dat is eigenlijk uw vakgebied. Dat, dat zou je ook prima kunnen, kunnen zien als muziek. Ja, Sterker nog, uh, DNA, het is een hele rage om DNA... het DNA dat zich in ons genoom, in onze genen bevindt... Hè, dat, uh, om dat op muziek te zetten. Hè, om de, Het alfabet van DNA om dat via een vertaalsleutel... om te zetten in muziek, in een partituur en dat te laten klinken. En dat is meer dan alleen maar uh, tijdverdrijf. Zeg maar. De gedachte is, als je daarnaar luistert... Dan begrijp je de schoonheid, uh, het mysterie. Uh... Anders blijft het zo abstract. Ja. Het, het zijn vier letters, mm -hmm. niet echte letters, maar symbolische letters. Ja. Maar als je het op muziek dan ga je het echt begrijpen. We hebben een kunstenaar gevonden die het heel letterlijk heeft genomen... en die het ook echt heeft uh, geprobeerd. Ruud Lamvermeijer, goeie avond. avond. Het project heet Ik klink, dus ik ben. Uh, hoe, hoe bent u te werk gegaan? Hoe zet je DNA op muziek? Um... Ik heb uh, we hebben eerst vrijwilligers gevraagd. Dus mensen die ook uh, daadwerkelijk uh, wilden wilde horen hoe ze klonken. Dat waren er uh, vrij veel. En uh, daar hebben we er 48 van genomen en uh, heb ik wangslijm afgenomen. En dat is toen uh, bij, uh, een, uh, in, uh, bij een laboratorium uh, omgezet naar de DNA-sequentie. Dus dan krijg je van iedereen afzonderlijk krijg je die, uh, die serie. Uh, uh, letters eruit, hè? Die, die vier uh, nucleotiden, dus een G, een C, een A en een T. Ja, een T, dat vind ik meteen lastig, mm. want, want ja, de andere dat, dat, dat, dat zijn de noten, maar een T? Ja. Nou, dat, dat, was, dat was inderdaad een, even een probleem. Dus ik dacht, nou, uh, die T, dat zou kunnen staan voor een T. En uh, toen ben ik gaan zoeken en toen bleek dat in België en in Frankrijk de T... Uh, ook wel hm. wordt gezien als de absolute noot B. Dus toen, uh, toen mocht het. Dus toen had ik voor iedereen een G, een A, een C en een B. Steeds in een andere volgorde. En, uh, maar dan heb je alleen nog maar de melodie. Dan heb je nog niet echt een, ja. een ritme, maat of, nee, of, of, of een beat. Precies. Nou, en uh, om daar uh, zeg maar verschillen in te maken. Hè, van, uh, want de verschillen waren er wel natuurlijk in de volgorde van die, van die letters. Uh, zijn de mensen geïnterviewd, maar ze zijn ook gewogen en uh, schedelomvang uh, uh, gemeten, schoenmaat en allemaal dat soort dingen. En door al die uh, uh, gegevens die uit die interviews kwamen, we stelden vragen als. Uh, hoe, hoe, wat is je favoriete instrument? Hoe Kortom, denk? om veel meer dingen te weten te komen over Ik, mensen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen nu al nieuwsgierig zijn. Hm. Laten we meteen even luisteren naar, naar een, een stuk DNA-muziek. Oké. Oh, okay. Dit. Uh... Dit klinkt nogal Wagneriaans, maar, maar wat is het? Uh, nou, dit is van uh, Karel Ringenholes, heet, heet de man. Uh, die man. Uh, hij gaf aan dat hij zelf ook een, uh, op Tuba speelde. Hij is een uh, heel groot Wagner-fan. En uh, uh, wat we hebben gedaan aan de hand van die interviews, maar ook aan de hand van zijn leeftijd en dat soort dingen. Hebben we. Um, die um, dat instrument gegeven en voor de, uh, voor de maatvoering uh, zijn zeg maar dingen gebruikt als uh, uh, zijn schoenmaat en uh, hij was zijn uh, lengte en allemaal dat soort dingen. Dit is dus gewoon Karel Ringel, dus die horen ja. wij nu uh, door de speaker komen. Ja, dit is dit is zijn DNA we dan even in uh, het. De, de, de grap was, van met al die DNA-varianten, met al de DNA-muziek... Al die, al die DNA dat iedereen, die, die kreeg dus een, zijn afzonderlijke compositie te horen... en iedereen vond zichzelf het mooiste klinken. <lacht> nou, dus het klopt dan ergens, ja. ergens toch wel. Huub Zwart, is dit, uh, u bent al jaren uh, ja, filosoof gespecialiseerd in genetische kwesties. Ooit te vermoeden dat dit zo kon, dat je, dat je iemand tot muziek kon... Maken. Nee, maar sinds ik uh, mij daarmee ben gaan uh, bezighouden, ontdek je inderdaad dat er ontzettend veel mensen hiermee bezig zijn en op allerlei manieren dit doen. En, dus en Eigenlijk werkt. al vanaf het begin, eigenlijk al vanaf de 25 jaar maar geleden. Ben, ben, bent u DNA ook anders gaan begrijpen door, de, door dit soort muziekprojecten? Ja, daarvoor heb ik het zelf denk ik te weinig beluisterd. Maar ik heb één stuk heel erg, vond ik heel erg mooi zelf. Dat is een motet voor 16 stemmen, waarbij iedereen zijn eigen DNA zingt. Inderdaad, net als hier, maar dan hetzelfde stukje tegelijkertijd. Waarbij dus iedereen vaak dezelfde toon zingt, maar soms afwijkt. En dat klinkt wel heel fascinerend. Dat klinkt wel heel erg mooi. Dan krijg je een beetje gevoel voor hoe DNA als het ware werkt. Hoe dat functioneert, hoe dat in elkaar zit. Want DNA zou je kunnen zien als bladmuziek. En vervolgens worden wij de uitvoering. Maar er komt dan ja. meer bij kijken dan alleen ja. de, de, de bladmuziek. We gaan luisteren naar, naar nog een stuk DNA. Dit was Morra, dat is een, een, een solo-stuk. Gaan we meteen door naar het volgende slachtoffer, Lydia Koelewijn. Ruud Vermeijer, wat, wat voor persoon horen we nu eigenlijk? Uh, die, uh, die heeft een, een leidergegevende functie uh, uh, in uh, sociaal werk. En uh, die uh, gaf aan dat ze, ze, ze heel erg uh, geïnteresseerd was door uh, de menselijke stem. En wat we bij haar hebben gedaan is, uh, we hebben gekeken naar wanneer ze geboren was. En toen ben ik gaan kijken wat er op het moment van haar geboorte op in de hitparade op nummer 1 stond. Want uh, ik ging ervan uit dat uh, tijdens uh, de bevalling, of, of rondom die tijd, moet de moeder toch ook wel naar de radio geluisterd hebben. En uh, moet hij uh, dat, dat nummer 1 nummer toch, toch meer een meerdere keer gehoord hebben. En welk nummer 1 nummer was dat dan? Dat weet ik niet meer precies. Maar wat, wat kan er ooit op nummer 1 hebben gestaan dat zo klinkt? Uh, <laughs> <laughs> de, de, de, nou, de grap is, dat je, we hebben alleen de, ik, ik heb dan alleen de maatvoering overgenomen. Dus gewoon, bij wijze van spreken, een, een refrein van een, uh, van een stuk, of van een, uh, van een liedje, en dat overgenomen. En als je het dan uit laat voeren met steeds die, die vier noten, met het DNA... Dan kom je, op, kom je hierop terecht. Dan kom je hierop terecht. We hebben ja. ook nog een totale symfonie van alle DNA, om even mee af te sluiten. Ja. Oh, die hebben we helaas niet. Maar nou ja, je kan er iets bij voorstellen. Ruud Landvermeijer, hartelijk dank. En succes met, uh, met het uh, volgende project. Dank je Hup Zwart, dit is, dit is al een heel duidelijke manier... van, van hoe je DNA gaat begrijpen. Want, want u zei, het is niet echt een partituur. Maar, maar waarom, waarom heb je muziek uiteindelijk nodig om dingen te... Begrijpen, waarom werkt dat zo goed? Nou, het geval van uh, DNA wordt gezegd... ook al door uh, een van de DNA-pioniers van 25 jaar geleden... die hierin gespecialiseerd was. Die zei van... dankzij hem door het op muziek te zetten... kan ik gemakkelijke patronen herkennen. Kan ik de... de Periodiciteit, zoals dat heette, de regelmaat in dat DNA veel gemakkelijker zien... en veel meer appreciëren als het ware. Dus voor hem was het echt een onderzoeksinstrument. Want nu doen we dat vaak visueel, we tekenen dingen in Precies, schema's... in ja. wiskunde, in formules, in dat soort dingen... Ja. en eigenlijk vergeten we het gehoor daarbij. Ja, ja. en uh, hij zei, uh, zet het op muziek, maak er geluid van... dan kun je veel gemakkelijker gevoel krijgen voor hoe uh, DNA functioneert... en uh, hoe mooi en uh, afwisselend en rijk en complex het eigenlijk is. Sterrenkunde, want sterren die, die maken ook geluid. Althans, je kan het universum heel makkelijk omzetten in geluid. We ontvangen dat met grote telescopen. We luisteren naar het heelal. Dus muziek en sterrenkunde, dat, dat lijkt wel een huwelijk. Stellar Show heet het. Dat is een project van Iris van der Ende. Die heeft dus het universum op muziek gezet. Ik heb een voorstelling gemaakt over sterren. En over sterrengeluiden. En dat is een voorstelling die uh, plaatsvindt onder de sterrenhemel, in het donker. En waarbij het publiek op hun rug ligt en uh, naar boven kijkt. En luistert naar de geluiden van sterren. Dat zijn de verschillende sterrengeluiden die ik heb gekregen van een astronoom. Uh, een uh, astroseismoloog, die het onhoorbare geluid vanuit de ruimte hoorbaar maakt. We zijn erachter gekomen dat er sterren, pulserende sterren zijn... die um, om de zoveel dagen uitzetten en krimpen. En dat dat komt door geluidsgolven in een ster. En um, toen ik hiervan hoorde... toen dacht ik meteen... ik moet iets met... Ik heb toen een wetenschapper aangeschreven om, um, uh, om een project te beginnen met geluid van sterren. En Mijn eerste idee was dat ik de sterren live wilde laten horen. Dat ik um, bij een telescoopkoepel, uh, waar, waar het licht van sterren nachtelijks wordt gemeten... en waar dus astrocesmologen op de een of andere manier het geluid binnenkrijgen... daar wilde ik een dirigent neerzetten om... Um, om verschillende sterren tegelijk te laten samenklinken of te laten afwisselen. Dit idee stuurde ik naar een astronoom. En um, ik kwam erachter waarom, waarom je de sterren niet live kunt laten horen. en Dat is omdat de trillingen van sterren zo traag gaan... dat, um, dat, je, dat hij wel honderd jaar aan meetgegevens nodig heeft... om het te kunnen versnellen, om het in het menselijk gehoorbereik te brengen... Dus je hebt 100 jaar aan trillingen en uitzettingen en krimpen nodig... om het te kunnen uh, versnellen tot een paar seconden. En dan is het voor mensen hoorbaar. Dit is bijvoorbeeld het kale geluid van uh, de stervende ster. Uh, dat is GD358. Hij jankt het uit. Ja. Laten we nog een centje horen. Um, er is ook een, een andere ster, uh, een ster uit het sterrenbeeld Hercules, AC. En die, uh, uh, dat is een ster die zo traag trilt dat hij wel 86 miljoen keer versneld moest worden voordat we hem kunnen horen. En dat is een super yellow giant, een ster die ongeveer 80 keer zo groot is als de, als de zon. Nou, daar gebeurt niet veel. Als je bedenkt dat het 200 jaar bewegingen van één ster is... In 10 seconden, hè? Ja. ja. Laat nog eens eentje horen. Ik heb hier bijvoorbeeld KR 1217. Wel mooi subtiel, hè? Ja, ik vind het een van de mooiste geluiden. Dat is waar, um, waar de artiest begint en waar het wetenschappelijk deel ophoudt. Namelijk dat ik de geluiden mooi vind en het zo anseneer als ik het wil laten klinken. Dan kan ik een stukje van mijn voorstelling laten horen. Je hoort nu vijf sterren tegelijkertijd. Je hoort die... Dat is een rapidly oscillating star. KR 1217. De ster die in één uur uitzet en krimpt. Dus 24 keer op een dag uitzet. Groter wordt en kleiner wordt. En je hoort heel laag de. Dat is de ster AC HER uit het sterrenbeeld Hercules. De Super Yellow Giant. HR 3831. Je vertelt dit verhaal erbij tijdens de voorstelling. Ja, dus samen met mij ontdek je steeds meer over het geluid en over de sterren waarnaar we luisteren symfonie van sterren waarin ik harp speel. En een soort van dirigent ben eigenlijk. Dirigent van het universum. Ja. U hoorde kunstenares Iris van der Ende samen met Annemieke Smit... en in haar nieuwe project zal ze dus het geluid van de sterren... interactief aansturen met haar harp. Huub Zwart zit in de studio, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen. In de muziek heb je maar zoveel noten, je hebt maar zoveel akkoorden... je hebt maar zoveel... Uh, Mogelijkheden. En toch blijven er maar nieuwe muziekstukken komen. Eindeloos veel variaties, net iets anders. Dat geldt misschien ook wel voor, voor de materie, voor het DNA, eigenlijk voor alles. Ja, precies, dat is ook het de overeenkomst. Hè. Je kunt ze uh, combineren. Hè. Je kunt elementen als het ware combineren. En daarom kan muziek als het, dit, dit zo mooi vertolken. En het mooie is nog, dat uh, het is niet alleen mooi. Maar het is, uh, in de wetenschap, ook in de astronomie, wordt tegenwoordig ook gezegd... van: uh, je kunt natuurlijk van al die radiogolven die ons bereiken... mooie foto's maken, tussen aanhalingstekens... maar je kunt het eigenlijk veel beter op muziek zetten. Uh, al, want dan uh, krijg je inderdaad meer gevoel voor wat daar gebeurt. Hè? De, uh, de dynamiek, het leven, als het ware van het heelal. Het werkt beter dan visualiseren, dat, dat is eigenlijk het, het, het betoog achter het boek. Hoe, hoe ziet u het voor zich, dat wetenschappers... Uh overal muzikanten gaan inhuren en zeggen van... hé, hey, speel dit eens in? Nou, dat gebeurt al sterker nog. In de, in, de, in de 16e eeuw had je Kepler, de beroemde astronoom... die een heel boek geschreven heeft over de opera van de... Planeten, de gezangen die de planeten in zijn ogen voortbrachten. En hij riep de, ja, de componisten van zijn tijd op om dit als een groter voorbeeld te zien. Dus en toch om, weer de opera. Ja, dus ja. uiteindelijk als we het grote raadsel ontwaren, dan, dan blijkt het ja. gewoon een opera te zijn. Ja, dus uh, luister naar de muziek van de sterren. Want dan kun je ook je eigen kunst op een hoger plan brengen. En we hebben de componist nodig om ja, de schoonheid van die planetenmuziek als het ware te laten horen. Om het ook echt mooi te maken. Het boek heet uh, Partituren van het Zijn. Dat ook uh, Concert des Levens misschien. Is dat is wat mooier, hè, dit? En dat uh, staat binnenkort te verschijnen. Huub Zwart, hartelijk dank. Hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen... verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Komt er nog een symposium bij het verschijnen van het boek trouwens... met muzikanten, dat jullie het ook echt gaan doen in een concertzaal? Nou, bij een boekhandel. Maar daar zal zeker uh, muziek uh, bij te pas komen. Lijkt me wel een, een goed idee. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer op dezelfde zender op dezelfde tijd... tussen 8 en 9 op Radio 1. En dan kunt u luisteren naar een dubbelgesprek... met Robert Dijkgraaf en Hans Klevers... de komende en de vertrekkende voorzitter... van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Meer informatie over onze uitzendingen vindt u via onze website... www.labyrinth.nl Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een muzikale avond.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 Alsof hij tegen de zon inkijkt. Luister naar Kunststof. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws.